Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Russische oppositieleider Alexei Navalny is door Rusland in zijn cel vermoord met gif, Concluderen Nederland en vier andere Europese landen na een analyse van monsters van Navalny. Volgens de Europese landen is er epibatidine op hem gevonden. Dat is een gifstof die voorkomt in kikkers in Zuid-Amerika. Het gif komt volgens de landen niet voor in Rusland. Het is niet duidelijk waarop de landen hun conclusie baseren. De weduwe van Navalny wist biologisch materiaal van hem het land uit te smokkelen. Navalny overleed twee jaar geleden in een strafkolonie. Europese leiders zeggen opgelucht te zijn na de toespraak van de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Op de veiligheidsconferentie in München benadrukte hij het belang van samenwerking met de EU... EU-commissievoorzitter von der Leyen zei dat ze zeer gerustgesteld is door de verzoenende woorden van Rubio. En ook demissionair minister Van Weel van Buitenlandse Zaken ziet de toespraak als handreiking... en hoort erin dat de Amerikanen willen samenwerken met Europa. Twee Belgische skiers zijn in Zwitserland omgekomen door een lawine. zijn twee mannen van 30 en 35 jaar. Een derde skier, die ook bedolven raakte, bleef ongedeerd, meldt de VRT... Ook in Frankrijk kwamen er drie wintersporters om het leven door een lawine, twee Britten en een Fransman. Er is veel sneeuw gevallen in de Alpen, waardoor het lawinegevaar groot is. De Braziliaans-Noorse skier Lucas Pinheiro Broten heeft op de winterspelen goud gewonnen op de Reuzenslalom. Het was de eerste medaille ooit voor een land in Zuid-Amerika. De 25-jarige Broten kwam in het verleden uit voor Noorwegen, maar skiet sinds 2024 voor Brazilië. Het zilver ging naar de Zwitser Odermat, het brons naar zijn landgenoot Maillard. Het weer veel zon, maar in Limburg blijft het lang bewolkt. Het is 2 tot 4 graden, maar het voelt kouder aan. Vannacht gaat het vriezen, morgen eerst zonnig. In de middag bewolking en sneeuw. Het wordt dan 1 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 En uh, daar gaan we van naar luisteren hoe dat, uh, hoe dat allemaal gaat. En we hebben nog de evenementenagenda. En uh, we hebben nog een, een heus gedicht van Marco Temes. Ja, een uh, romantisch uh, gedicht. Want het is uh, Valentijn, hè, 14 februari. Dus het gedicht heet Minares. Wow. Die hoor je straks uh, zo rond uh, kwart voor vier. Hier op de Zanfotser Radio. Maar eerst gaan we naar uh, theater uh, De Krocht. Geheel verbouwd. En eindelijk uh, de officiële opening... En dat uh, wordt uh, daar uh, gevierd. Hassimmers Simmers is voor ons aanwezig en vertelt alles wat daar uh, op dit moment gebeurt. Ja, we draaien bijna helemaal deze geweldige single van uh, Prince. En The Purple Rain, dat was een hele grote hit uh, destijds voor uh, Prince. We gaan weer naar Theater de Kroog, vorige uur ook al met uh, Ger Loogman. Maar we hebben daar uh, nu staan uh, voor uh, ZFM Hans Simmers. Goedemiddag Hans. Ja, ik ben er. Goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag, leuk uh, dat we je even kunnen spreken hier op de radio.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 Oké. Okay. Het zal waarschijnlijk wel op dinsdagavond worden. Dus er zijn gewoon vaste avonden. Dus en, de... uh, ja, het de, vrouwenkoor de weet ik niet. En. Uh... En ja, gaat agatakkoord zal wel in de kerk blijven zitten. Dus de beachpop-zingers gaan van vrijdagavond naar donderdagavond, begrijp ik? Ja, die zijn uh, inderdaad uh, naar de donderdagavond gegaan. Want die zaten altijd in het jeugdhuis. Maar nou ja, ze zullen daar wel een voordeel vinden in de, in de krocht. Ja, daar, dat, dat weet ik zelf niet. Uh, ik, heb wel, uh, ik was afgelopen zaterdag hier ook met uh, Roep Tops. Ik weet niet of je daar ja, iets van Ja, daar uh, zat uh, de dirigent van uh, de beachpop-zingers... Uh, ...achter de toets en die zong gezellig er mee. Dat was echt helemaal geweldig. Ja. ja, we hebben volgende week in de uitzending... ...hebben we Arno Westerburger in onze uitzending. En dan gaan we even wat uitgebreider... ...over rooftop en de Beatsbopsingers praten. Ja. ja, wij gaan ook wat met de seniorenvereniging... ...wat hebben we al vijf dagen gepland voor dit jaar. En wellicht dat we die, die, die, die rooftops ook bij ons weer uit gaan nodigen. Ja,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 We hebben ook een eigen website waar je uh, zaken op kunt bekijken. We hebben sowieso uh, een paar bingo's per jaar, uh, de algemene ledenvergadering die doen we ook in de klok. Uh, twee of twee feestmiddagen. Zij over het algemeen middag uh, dat wij doen. Zij zou voor uh, de oudjes dat ze rond half vijf weer met de Belbus terug naar huis kunnen. Maar we hebben klaverjassen. we uh, hebben uh, Rummy Cup, uh, uh, Fietsen, wandelen. Wandelen, fietsen. Uh, Reizen, we gaan ook op reis. Dagtochten Dag, hebben we inderdaad. Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk voor, voor ieder wat wils. En, uh, ja. We hebben 700 leden in totaal. Oh. Uh, ja, best, best uh, een flink aantal. Daar zijn er overigens maar pakweg 250 actief hè, met de diverse mm -hmm. dingen. Andere mensen die krijgen gewoon tien keer per jaar onze nieuwsbrief deelsbrief en dat vinden ze voldoende. Ja, nou, uh, ja. Hans nou vertelde Richard uh, net aan me... dat hij tien jaar ouder is dan dat ik uh, ben, uh, zeg maar. Dus uh, hij zou naar de oudere, uh, bij de oudere vereniging uh, kunnen komen, bij jullie, of niet? Ja, vanaf, vanaf 45, 50... Oh, dan kan je ook mee, op. Dan ben je welkom. Oh, Oké, okay, de... ja, daar kan ik ook mee. Onze voorzitter is pas 53, dus... Uh, ah. hey, okay. En uh, hoe kunnen mensen zich aanmelden als ze zeggen... van, nou, dat lijkt me ontzettend leuk... Uh, we hebben een website, daar kunnen ze naartoe. Dat is uh, gewoon wwwseniorvereniging uh, uh, uh, En uh, daar kunnen ze aanmeldingsformulier downloaden. downloaden. Uh, ze kunnen ook altijd, god, zien zoveel mensen in de omgeving. Zij in de café, zij in Oh, we gaan ook nog regelmatig uit eten trouwens. Mm. Oh, dat is uh, niet vervelend. We, uh, we zitten volgende week weer bij Pinoxenia. Ah, oké, okay. leuk. Ja, dat, ja dat, dat, dat is ook altijd uitverkocht En uh, ja, dat is met de, de reizen eigenlijk ook. Uh, we hebben ook een meerdaagse reis, één in het voorjaar, één in het najaar. En voor de rest uh, dagtocht. Uh, ook een keer of vijf per jaar. Dus, uh, Leuk joh. Voor, voor elk wat wils. Hey, nog even terug naar de krocht. Wat, wat, wat gaan we nou nog verwachten vanaf half vier tot vijf? Nou, we hebben nu uh, in, de, uh, in de, de kleine ruimte... hebben we uh, leden van... Um, ik... Van de school. De... Yes. New Wave. New Wave. New Wave, die zitten uh, met een man of vier uh, in, in, in, in de kleine ruimte te musiceren. En op het podium hebben we nu uh, Anita Damen. met uh, Kleintjes, uh, de dansschool zeg maar. Die geeft daar een workshop. Ja? En dan komt uh, de DJ Lady Mix uh, vanmiddag ook nog. Oké, okay, en dat is ook uh, voor, uh, voor de jeugd een beetje, hè, geloof ik. DJ Lady Mix. Ja, ach, ik vond eh, als 73 jaar vorige week de rooftops ook geweldig. Uh, Mijn hele jeugd kwam weer me Ja, dat is ook zo. Ja, de Beatles. Uh, dat, uh, ja. Ja, maar ja, dat is ook een, een beetje uit die leeftijd. De hè, dat de Beatles toen ook zo'n beetje begonnen. Ja. Morgen zit ik hier uh, met de Yes. Die is weer terug vanuit Nieuw-Unicum. Ja, daar gaan we het straks uh, nog wel even over hebben. Want die zijn weer terug uh, naar uh, de kroch. Dat is zo uh, mooi. Ja. Ik, ik heb Hans, uh, de organisator van uh, Jazz, heb ik wel eens hier rondlopen. Ik kan even kijken of ik hem eventueel in de volgende uitzending uh, ook hier buiten kan. Oh, is het wel leuk, ja. ja. Even, uh... Hans Rijmers, hè, bedoel je? Ja. ja. ja. Ik kan die ja. even ja. aan, uh, aangeven wat er morgen te verwachten is, inderdaad. Leuk. Oké. Okay we hey, het er even bij later, dan bellen we straks weer terug. Ja, of, of ja. jij belt ons even als je, als je in de gelegenheid bent om met Hans verder te praten. Dat ik jou even bel. Ja, dat je gewoon even naar de studio belt. Oké, okay, dat kan ik doen. Dus het nummer waar we je net mee gebeld hebben. Dus. Ja, dat snap ik. Oké, okay. dankjewel okay. Hans. En uh, ja, tot de, de volgende. En, uh, ja. ben je Minoostica bedanken? Ja, uh, Minoostica bedankt. Heel graag gedaan.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 Dan nou denk ik, ik neem gewoon WD-40 mee en uh, we gaan kijken wat we op kunnen lossen. En uh, waar Rempel de deur ging open, mooi hè? Dus uh, ik was even rob Slotenmaker. maken. <laughs> en heb je daar WD-40 voor gebruikt? Voor rob Slotenmaker? maken? <laughs> ja, nee, die heb ik ook gebruikt. Ja, dat ja, is een bekend uh, middeltje natuurlijk. En het uh, werkt vrijwel altijd... Ja, dus, maar ook, maar uh, ja, ja, ik zeg, ik ben geen Rob slotenmaker hoor. Dat laten we aan de echte Rob over. Die, Want, uh, is zo kunnen die mensen je nog bellen, Rob, als ze een uh, dichte <laughs> deur hebben ergens? Ja, de eerlijke slotenmaker <laughs> bedoel je dan? Ja, we gaan het hebben over de evenementen. Ja, we gaan uh, beginnen met een winter track walk over het circuit van Zandvoort. Uh, het circuit nodigt de bewoners van Zandvoort morgen uit voor een wandeling over het circuit.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 een uh, rondje circuit van uh, ruim uh, vier kilometer, dus uh, trek uh, die wandelschoenen maar aan. Waar het begon. I can't begin to know But then I know it's growing strong. Wasn't the spring. And the spring became the summer believed you'd come along hands, touching hands reaching out touching me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 reaching Reach it out. You better show me now, show me now, show me now. Cause when I take it to the floor, you gotta get down.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 En die, hij staat, ja, die kan dat ongelooflijk goed. Ja, dat, als je ogen dicht doet, is het net alsof het Louis Armstrong hoort Dus hij, hij lijkt qua stem ook heel erg op Blue Armstrong. Armstrong. Enorm. Oké, okay, ja. leuk. Ja, klopt. klopt, klopt. Ja, ja. Nou joh, we, ja. snel naar de website en dan ja, kaarten snel. bestellen. Kaart. Zeker, zeker, <hij> zeker. zeker, Gaan we doen. Hey, nou, ontzettend bedankt Hans. Uh, heel veel succes met, uh, met alles, met al je functies ja. en rollen. Ongeluk. En wel, uh, ik uh, kom vanavond ook nog even, dus uh, tot vanavond. Oh, Oké, dus ik geef de telefoon weer terug aan de rechtmatige eigenaar. Ja, zeker weten, dankjewel. Oké, okay. Ho hoi. Hoi, hoi. Ja, hoi. Zo, zo, Hans. Hey Rob. Ja, hé, hey, uh, ja. ja. Het was even leuk om uh, met uh, de andere Hans uh, te spreken. En uh, ja. ja, nog heel veel plezier daar. Ja, hele middag uh, en vanavond waarschijnlijk ook nog wel uh, bij uh, de Krocht. Ik denk toch ik vanavond ook nog wel eventjes ben, ja, Ah, het leuk. Zullen we dan kwart voor vijf nog even bellen, Hans? Uh, doe maar. Ik, wil je nog iemand anders graag horen? Wie heb je een aanbieding? Ja, daar ja, lopen nog stad mensen rond. Ja. Dus. Weet je, weet je wie, we, wie we wel kunnen vragen? Daar ben ik benieuwd naar. De organisator van deze dag, dat is Sandra Lisseberg. Sandra Lissenburg. En, en die moet ook ergens uh, daar uh, aanwezig uh, zijn. En die zit in de organisatie van deze dag. Ja, klopt. Zij is ook de spreekstalmeesteres. Ja, klopt. Uh, vandaag. Ja. Dus, uh, maar apart voor vijf bel jij. Dan uh, zorg ik dat ik met Sanda hier nog even buiten ben. Nou, ja. maar, gaan we dat zo afspreken. Dankjewel, Hans. Tot zoiets. Hoi, hoi. Doei. hoi. En wat voor stem heeft Louis Armstrong uh, nou, zei je? <lacht> <lacht> Komt hij <-ie> aan, hoor. <lacht>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 Also on the faces of people going by I see friends shaking hands